<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وصلى الله على نبينا محمد Wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. We bedanken Allah subhanahu wa ta'ala voor zijn grote gunsten. En een van zijn grotere gunsten is dat hij het voor ons heeft gemakkelijk om samen bij één, in een van zijn geliefde en geliefde plekken aanwezig te zijn. En dat zijn Biyutullah, de huizen van Allah. We we we hem omdat hij het voor ons heeft vergemakkelijk gemaakt. Dat we inshallah behoren tot degene waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam over zegt. salaka tariqan ni fihi bihi tariqan al jannah. Voorwaar degene die een pad inslaat om kennis te vergaren en islamitische kennis te zoeken. Voorwaar allahu ta'ala die vergemakkelijkt voor hem de weg naar het paradijs. Als het goed is. Zijn we nog steeds. Met. Het kennen. En met het leren kennen. Van de schepper. allah taala De heer der werelden. We hebben vorige week een aantal ayat, een Aantal tekenen. Antal de schepping en een van zijn schepselen en een van zijn grotere scheppingen, die hebben we behandeld. Daar hebben we het een en ander over verteld en hebben we het proberen te overpeinzen. Het kennen en leren kennen van Allah Ta'ala is zoals al-imam ibn al-qaymi rahimullah Ta'ala zegt al ma'rifatu Rabbi Ta'ala voor waar de sleutels tot de sleutels die de profeten hadden en de openbaring hadden is het kennen van Allah Taala. En ook zegt Ibn Taymiyyah rahimahullah Taala: "De lol, het plezier en de vreugde en de goede tijd en het genot dat niet kan worden uitgedrukt, is alleen in de Ibn Taymiyata ta'ala die zegt voorwaar het geluk en het allerfijnste en blijdschap en het benutten van de tijd op de juiste wijze en de genietingen waar welke niet uit te drukken is in woorden is ongetwijfeld de beste onder dat het leren kennen van Allah. Wat mij ontgaan is vorige week is uh, dat we nog stil moeten staan bij... ...de bewijzen dat Allah ta'ala bestaat. Eigenlijk is er geen enkele bewijs voor nodig. Wij zelf zijn bewijs. En datgene wat we vorige week hadden vermeld... ...onder zijn schepping en onder zijn tekenen... ...is een bewijs. Maar de geleerden hebben zich ingespannen... ...en hebben ons het nog makkelijker gemaakt... ...indien wij... ...anderen uitnodigen... ...en ook voor onszelf... ...vier fundamenten kennen... ...waarmee... Wij kunnen aantonen dat Allah bewijst. En deze worden ook de vier uh, fundamenten genoemd in het bestaan of zijn bestaan. Eerste onder deze vier behoort dat Allah ta'ala bestaat, el fitra Dus hoe kunnen wij bewijzen dat Allah bestaat? Zeggen wij onder andere el fitra Fitra is natuurlijke aanleg. De natuurlijke aanleg... ...is de juiste aanleg die Allah heeft gegeven aan elke mens. Elke mens heeft deze natuurlijke aanleg dat hij gelooft... ...en dat hij erkent en bevestigt dat Allah bestaat. Zoals in de woorden van hem waarin hij zegt... ...voorwaar de natuurlijke aanleg waarmee Allah de schepping heeft gecreëerd... En ook zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam in een bekende hadith. Ma min illa yuladu ala al fitra. Geen enkel geboren kind die wordt geboren. Behalve dat hij zich bevindt op de natuurlijke aanleg. Natuurlijke aanleg van het kennen en herkennen van zijn schepper. Maar waar schuilt het dan? Dat sommige mensen niet geloven dat Allah bestaat. De hadith gaat verder. Waarin de profeet sallallahu alaihi wa sallam, verduidelijkt. Hij zegt. Maar. Zijn dan, Of de ouders. Van hem. Fa innehoma yehawwidanihi. Au yunassiranihi. Au Maar het zijn zijn ouders. Die hem opvoeden tot. Een joods kind. Of tot een christelijk kind. Of tot een aanbidder. Dus deze fitra, natuurlijke aanleg, die heeft iedereen. Maar hij wordt door verschillende uh, factoren aangetast... ...welke dan laat verdwijnen. Dat is dan niet meer de juiste fitra. Na een tijdje, na een tijdje. En Ibn taala stond me altijd bij... een ...mooie, mooie mesellen waar hij in over sprak. Hij zei, waarom worden mensen steeds lelijker? Waarom worden mensen steeds lelijker? Een kind dat klein is... ...die pas geboren is. Elke, mooie, elke baby is mooi. Elke baby is mooi. Maar wanneer, waarom wordt het kind... ...die opgroeit... ...die opgroeit... ...steeds lelijker. En sommige worden mooier. Hij wordt lelijker... ...hoe meer hij afgodenerij heeft... ...en ongeloof... ...en innovaties... ...en zondes... ...daarom wordt hij lelijker. Dus het kind... Dat op de juiste aanleg is geboren. En er naar handelt. En allah Taala gehoord hem zijn hele leven. allah taala geeft hem noer. Geeft hem noer, verlichting. En de ander is zulumat. Dus dat was onder andere. Eh, als het gaat over. Dat eh, allah de taala gekend wordt. en bewijs dat hij bestaat is onder andere. el fitra Dus natuurlijke aanleg tweede is het verstand menselijk verstand die erkent dat Allah bestaat die erkent dat er een schepper bestaat die erkent dat hetgene wat wordt aangedreven ook door iemand wordt aangedreven zon, maan, verlichting sterren als dat continu dag in dag uit zich voordoet en verandert, dan moet er iemand zijn die dit verandert. Dan moet er iemand zijn die dit bestuurt. Dan moet er iemand zijn die het heelal in zijn bewind heeft. En dat is hij. En deze akel die erkent dat er niet zomaar geschapen kan zijn of uit zichzelf is ontstaan. Het verstand erkent niet iets dat heet uit zichzelf. Net als nu wij een voorbeeld zouden geven, een voorbeeld zouden schetsen. Ik vertel jullie voorwaar, er is een hele mooie kasteel, die heb ik bezocht, die, die heb ik gezien met mooie tuinen en rivieren en bomen en palmbomen en dados en alles eromheen. En ik zou tegen jullie zeggen, dat alles wat ik nu heb yani, gedemonstreerd is uit zichzelf ontstaan. Bomen, rivieren, zeeën, alles eromheen, tuinen. Je zou mij voor gek verklaren. Je zou zeggen, nee jongen, het kan niet. Het kan niet aan zichzelf. Als dit het geval is. Als dit het geval is. Met iets in de wereld. Het wereldse. Wat niet dat veel voorstelt. Hoe zit het dan met het heelal? Hoe zit het dan met de sterrenstelsel? Hoe zit het dan met de... Tijd. Hoe zit het dan met de mensen? Hoe zit het dan met dieren? Hoe zit het dan met de zon? Genoeg om op te noemen. Wat alles, niet het verstand, accepteert. En daarom hebben we eigenlijk drie mogelijkheden. Wij hebben onszelf gecreëerd. Of we zijn uit het niets geschapen. Of er is een schepper die ons heeft geschapen. Er bestaat geen vierde. Wij hebben onszelf geschapen, kan dat? Gelooft iemand daarin dat jij jezelf hebt gecreëerd? Aafleesklier, galblaas, darmen, maag, al die organen, die heb jij zo allemaal in elkaar gezet en je zegt van ik heb geschapen. Niemand gelooft dit. De zon, je zegt ik heb die geschapen, niemand gelooft dit. En ook dat je zegt dat het uit zichzelf is, ons gewoon uit. Het niets. Zeggen we dat kan ook niet. En dit komt in overeenstemming met de woorden waarin Allah Ta'ala zegt: En kholikoen min ghairi shay, en humul ghalikun. Zijn zij uit het niets geschapen? Of hebben zij zichzelf geschapen? Dus dat is als het gaat om. al aql verstand. En let op: deze verstand. die wordt ook aangetast door verschillende Bijzaken en factoren van buitenaf. Jouw verstand die erkent, net als jouw vitra, natuurlijke aanleg. Maar als deze in aanraking komt met continu verschillende twijfels, verschillende misinterpretaties, verschillende buiten factoren zullen deze aantasten. En dit hebben we vaker aangehaald, ja niet op scholen, op, ja, niet. Op verschillende plekken wordt deze aql verdraaid. Jouw verstand, die gezond is, die wordt ziek gemaakt. En dan op een gegeven moment heb je zelf je aql, jouw eigen verstand, jouw eigen wapen, die heb jij niet meer eens in de hand. Jouw eigen wapen. Niemand is degene, niemand is er eigenlijk die jou verplicht om iets te doen met jouw aql, met jouw verstand. Maar jouw verstand, die gaat op een gegeven moment ten onder. Dus wees gewaarschuwd waar en wat jij luistert en wat jij leest. El -his. Derde is el chis. El -his is een gevoel. El -his is datgene wat je meemaakt. El -his is datgene wat jij ervaart. En wat jij hoort en wat jij ziet. Dat is el -his. En deze gis kent twee vormen. Eentje is... ...Ijabetu da'in. De dua, de smeekbede... ...die verhoord wordt... ...en verhoord werd... ...in de tijd van de profeten... ...en tot de dag van vandaag. Wanneer je wendt tot Allah... ...en je roept hem aan... ...je smeekt hem... ...dan is hij degene die jou... ...smeekbede verhoort... Allah Taala zegt: "Amman yujeebul mudtarra idha da'a." Ah. Wie is degene die de smeekbede verhoort van degene die, die zich in nood bevindt? Wie is dat Allah Taala. "Wa idha rakibu fil fulki da'aw Allaha mukhlisin lahu ad En wanneer zij varen op schepen en zich in moeilijke gebieden bevinden vragen zij Allah vol smeken naar hem en toen wij hen redden keerden zij weer terug dus zelfs de niet moslims wanneer zij de smeekbeden verrichten zoals het vers beschrijft die kunnen ook inzien dat Allah Ta'ala hun du'a verhoort. En zelfs waarin de profeet sallallahu alaihi dawat al zegt... ...en vrees voor de smeekbeden van degene die onrecht wordt aangedaan. Zelfs van hem moet je vrezen. Waarom? Wie maakt de hadith af? Waarom moeten wij bang zijn... ...wanneer we iemand onrecht aandoen... ...dat... Deze dua van hem zelfs wordt verhoord. Het hoeft geen moslim te zijn. Als hem maar onrecht wordt aangedaan. Vein nou leze, bein hoe wa beinah hijab. Want er, bevindt, er is niet iets tussen hem en de dua wat afschermt. Dus als Allah Ta'ala wil, verhoort hij. Ook in de Koran zien we veel en tig voorbeelden van dat de dua, de smeekbeden van de profeten is verhoord. Onder andere de woorden, zijn woorden van hem. En Nuh, profeet Noor, die ons heeft gevraagd en wij aanvaarden en wij verhoorden zijn gebed en zijn smeekbeden. Ook in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam is een mooie hadith die wordt overgeleverd door Enes ibn Malik op gezag van Enes bin Malik door Sahih al Bukhari. En omdat ik die hadith mooi vind wil ik hem helemaal citeren. Er zit heel veel lering in deze hadith maar we gaan het houden op ons onderwerp. Hij zegt... En de die daghala yawm al en de Nabih sallallahu alayhi wa sallam en yachtubu yakoolu ya Een bedoeien. En jullie weten, mensen die bedoeien zijn, die hebben andere manieren. Die hebben manieren die bij hen normaal zijn, die niet bij ons normaal zijn. Dus dat je niet verbaast dat je dit zo so meteen tegen gaat komen. De Arabi, de bedoeien, die kwam binnen in de moskee en de profeet sallallahu alaihi wa sallam was aan het prediken op de vrijdag. Hij was op zijn minder aan het prediken. En deze bedoeling zei, terwijl de profeet was bezig was met zijn khutbah, hij zei, Ya Rasulallah. Allah, halak al maal, waja'al ayal, fada'u lana. Hij zegt, voorwaar onze geld is vernietigd, en onze kinderen en onze gezinnen die hebben honger, fada'u Allah lana. Dus doe du'a, smeekt Allah voor ons. Wat wil deze Arabi? Wat wil deze bedoeling van, van de profeet? Dat hij smeekt doet, doet bij wie? Bij Allah. Waarom? Omdat er zoveel uh, droogte is ontstaan, dat er geen regen lange tijd heeft plaatsgevonden. Uit de hemelen. Dus regen was een lange tijd afwezig. De profeet sallallahu alaihi hing zijn, Die hefde zijn handen op. En deed de smeekbede bij Allah ta'ala. Totdat het eigenlijk volledig ging regenen. En keihard ging regenen. Dat zelfs de, de baard van de profeet sallallahu alaihi wasallam nat werd. En dat waren niet moskeeën zoals nu. Met verwarming. Met uh, dikke muren. Grote deuren. Nee. Het waren allemaal van die palmstruiken. Dus dat je niet vreemd opkijkt, Dat je zegt van hoe kan er regen komen op zijn baard. Met andere woorden ging keihard regenen. Vervolgens... Na een tijdje of de week erna... het dhalek al Arabi, of gayruh Na een week, omdat het zo hard ging regenen... ...kwam deze bedoeling weer terug... ...of andere jaren, een andere man kwam terug naar de profeet... ...en die zegt... ...ja Rasool Allah... al-bina... ...wa-garaq al-maal... fadu Allah lana... ...de week daarna... ...omdat het zo hard ging regenen... ...kwam weer iemand... En hij zegt, o oh, boodschapper van Allah, smeek weer Allah. Het regent zo hard dat het ons heeft geschaden. Yani, zoveel regen schaadt ons ook. Waardoor de profeet weer du'a deed en het stopte volledig met regenen. Wat laat deze hadith dan zien? Hijjabe het da'in. Degene die Allah smeekt, degene die Allah vraagt, hij verhoort zijn smeed beden en aanvaard deze als hij dit wilt dit laat zien dat hij bestaat dit laat zien dat hij bestaat want hoe is het gesteld met andere afgoden? die horen niet die praten niet en die kunnen zichzelf niet redden laat staan jou redden of jou van nut zijn daarom zegt ook het Allah Ta'ala wa men adallu mimman yadu'u min en wie is er meer in de dan degene die naast Allah iemand anders aanroept. Die zal hem nooit horen en verhoren tot de dag der opstanding. Dus dat is het verschil tussen Allah en tussen de afgoden die niets voor hem kunnen betekenen enzovoort. tweede vorm van al his datgene wat je ziet en meemaakt en voelt zijn de mojizat de wonderen van de profeten deze zijn buitenaardse of deze zijn niet datgene wat de mensen zien in hun dagelijks leven het overtreft hun omdat het de wonderen zijn van Allah die hij de profeten stuurt. En daar zijn genoeg voorbeelden uit de Koran en uit de Sunnah. Die kunnen een voorbeeld noemen uit de Koran of uit de hadith van de profeet. Het kan ook een willekeurige profeet zijn die met een wonder is gekomen tot de mensen. Om hun te laten zien van hey, ik ben gezonden door Allah. Dus als wij gezonden zijn door Allah, dan betekent het dat wij ons op de waarheid bevinden en dat Allah bestaat. Wie kan een voorbeeld noemen? Salih, Ja, onder andere is een voorbeeld dat die Kamelin of kameel als een bewijs werd gegeven dat zij deze niet mocht, dat zij deze niet mochten. Kwaad doen en dergelijke. En toen ze dat deden. had Allah Ta'ala hen bestraft. Dus kameel. Wat nog meer? Andere profeten. Die kwamen naar de mensen met wonderen. Isa alayhi salam. Of vanuit de wieg. Isa alayhi salam die sprak uit de wieg. Maar wat nog. Uh, bijzonder is. Is dat Isa alayhi salam de doden deed opwekken uit de graven? En ik wek de doden op uit hun dood, uit hun graven, met de wil van Allah. Enzovoort. Dus dat zijn allemaal voorbeelden die dat laten zien en bewijzen. En tot slot, de, de vierde zaak is de shara'. De shara is datgene wat zich bevindt in de boeken. El kutub al De boeken die zijn geopenbaard naar de profeten. Want die laten ons zien dat de ware leiding zich bevindt in die boeken. En dat kan niet zomaar door iemand zijn opgesteld of geschreven. Want in deze boeken, de Koran, de Injil, de Zaboer, de Torah, Suhuf Ibrahim en Musa, daarin bevindt zich de volledige Leiding voor de mensheid en de leidraad, als leidraad. Dus dat zijn deze vier. Als je deze overpeinst, dan zul je inshallah heel veel voordeel uithalen. Vervolgens zegt hij, nadat hij ons heeft laten zien dat Allah Ta'ala degene is die de schepper is. Die de Galig is. Die de mudabbir is degene die bepaalt aan hem behoort het scheppen en bevelen geven hij is degene die al deze scheppingen heeft geschapen en de anderen kunnen dat niet zij zijn aajizien die hebben geen kracht of macht nadat dit volledig duidelijk is en met juiste bewijzen dit geaccepteerd wordt. Zegt hij tegen jou. Arrabbu huwa al ma'boot. De schepper. Hij is degene die wordt aanbeden. Al deze aanbiddingen. Die toekomen. Die dienen slechts toe te komen aan hem. Waarom? Omdat dit. Helemaal verduidelijkt is. In die introductie. In zijn voorgaande worden. en vandaar dat deze lessen ook uh, op tertiep, op volgorde lopen. Wanneer je de eerste fundamenten hebt begrepen en je begrijpt dat Allah Ta'ala degene is die Arab is, die het verdient om alleen aanbeter te worden, dan dienen we over te schakelen waarom Hij deze ibadat. En wat zijn ibadat. Binnen de islam. Verdient. Hij citeert hiermee een vers. Degene die het heeft. Die kan het volgen. Inna rabbakumullah. Hij zegt jullie hier. Rabb is Allah. Inna rabbakumullah. Alledhi. as semaawati. Wel ard. Jullie Hier is Allah degene die de hemel en aarde heeft geschapen in zes dagen. Vervolgens zetelde hij zich over zijn troon op de manier die hem behaagt. De nacht bedekt de dag en die volgt de ander heel snel op. Was de zon, en de maan, en de sterrenstelsel, bevinden zich allemaal onder zijn bevel. Aan hem behoort het scheppen en bevelen geven. Wat zegt hij verder? Gezegend is Allah, de Heer der werelden Als je het vers overpeinst dan zie je dat hij duidelijk de heer der werelden is. Omdat al deze attributen die in dit vers zijn genoemd. Laten zien dat hij het verdient om aanbeden te worden. Waarom is deze retoriek en deze methode. En het belang om dit stapsgewijs op deze manier te begrijpen. Is dat jij eens klaar staat om shubuhaat. Verschillende twijfels die worden ingeboezemd vanuit. ...die factoren waar we het vaak over hebben... ...kunt tegenstrijden. Want als je deze niet hebt... ...dan ben je net als een roosje. Dan ben je net als een roosje... ...dat zwak is. Wanneer de wind komt... ...gaat hij op en neer. Heen en weer. Links, rechts. Maar je moet staan als... ...keiharde pilaren. Wanneer iets komt van links... ...of van rechts... ...of van boven of van onder... Jij bent een pilaar. En zonder deze voorkennis... vooral hier... waar wij ons bevinden en wij leven... ben je een roosje. Een roosje dat steeds weg kan waaien. <coughs> dit lijkt nu allemaal... waarom hebben we het nodig? Breng ons gelijk... Eh, kern van het verhaal. Ja, maar tot het kern van het verhaal... sluit dit aan. Sluit dit aan. En je zult het ongetwijfeld ergens... ...tegenkomen en herinneren dat het zo is wat we zeiden. Ook een ander vers waarin Allah Ta'ala, dus dat daar ook vermeld, waarin Allah Ta'ala zijn heerschappij benadrukt en benoemt, ...opdat hij van ons zal vragen om hem alleen te aanbidden. Allah Ta'ala zegt... Ya, yuhna, en dit is het eerste bevel in de Koran. Wanneer je de safha, de bladzijden, de bladzijden, bekijkt. Dan zul je zien dat in surah al-Baqarah het eerste bevel is die je tegenkomt. Ja, eyyuhanna, su'abudu rabbakum. O oh, mensen, aanbid jullie Heer. Waarom? Waarom? Alladhi khalaqakum. Degene die jullie heeft geschapen en degene die voor jullie zijn geschapen. En in Surah Al-Baqarah is deze bevel voor iedereen. En de mensen zijn te onderscheiden in Surah Al-Baqarah onder drie mensen. En deze nida, deze oproep is voor al deze drie mensen. De eerste groep zijn de gelovigen. Allah Ta'ala zegt in Surah al-Bakara, En te zegt, Allah Ta'ala Ulaika humul Allah Ulaika Eile zegt, Allah te zegt, Allah Dat zijn zegt, Allah die zegt, Allah te Eile zegt, Allah te Eile zegt, Allah te Eile Wie zijn dat? De gelovigen. Tweede vorm, een groep categorie mensen die zich bevindt, waar ook deze Nida oproep voor is, zijn de kuffar, zijn de ongelovigen. Allah Taala zegt over hen: ...voorwaar ladinakifaroo alayhim la Voor waar degenen die ongelovig zijn? Het maakt niet uit als, als jij hun waarschuwt of als jij hun niet waarschuwt. Voor hun is hetzelfde. Zij zullen niet geloven. Een derde groep zijn de hypocrieten. Zijn de hypocrieten. degene die zich open en voordoen alsof het gelovigen zijn... ...terwijl ze ongeloof in hun harten verbergen. Allah Ta'ala zegt... En er zijn onder de mensen die beweren die zeggen dat ze geloven in Allah in de laatste dag, maar het zijn geen gelovigen. Ze proberen Allah en de profeet te misleiden, maar ze misleiden zichzelf, zichzelf slechts. Dus deze Nida, ja johne, zorg Rabbakum de oh al-Bakhamal mensen, ambit jullie Heer. Deze Nida, elke oh, proep is voor al deze drie. Voor alle mensen. Ambit jullie Heer, waarom? Alladhi hallaghakom, wallah dienen en degene die jullie heeft geschapen. En degene, degene die ook voor jullie de andere mensen heeft geschapen. En zo zijn er verschillende versen in de Koran die hiernaar oproepen. Die oproepen nadat Allah taala de mensen bewijst en uitlegt waarom Hij de Heer en Schepper is, dat Hij dan ook verdient om aanbeden te worden. En dat is dus vandaag wat we vaak meemaken, dat sommigen onder ons niet deze fundamenten beheersen. Wanneer hen wordt gevraagd waarom ambet je Allah, heeft hij geen goede antwoord op. Hij heeft geen goede antwoord op om duidelijk uit te leggen dat hij degene is die het verdient om aanbidden te worden. Want anders doet het zich voort dat iedereen culturele band heeft met zijn eigen geloof. En dat je dan iets doet vanuit jouw traditie zonder dat je daar overtuigd van bent. En hiermee zul je heel veel zielen winnen wanneer je deze fundamenten waar we al vijftien lessen over praten beheerst. Of een van de vijftien. Niet in elke natuurlijk. Dus vandaar dat we erop hameren. Het is niet zomaar iets. Het is datgene wat de realiteit ons laat zien. Wanneer je... journaal... of wanneer je... Uh, documentaire... of wanneer je ergens... ...op straat wordt geïnterviewd en gevraagd... ...dan zijn het antwoorden om van te huilen. Mohammed, Ahmed, Fatima, Ashik. En dat is wat wij niet moeten hebben... ...want vooral wij... ...dienen deze fundamenten... ...en de Koran en de Sunna te begrijpen... ...met bewijzen en argumenten... ...opdat het niet zal vergaan. Want anders zullen we allemaal traditionele moslims, cultureel verbonden moslims zijn en dat is het gevaar dat zich voordoet waarom je? waarom bid je mijn vader heeft gezegd ik moet bidden, ik moet bidden het is goed dat hij dit opdraagt maar wij moeten het kunnen uitleggen de Koran is er de sunnah is er de ahadith zijn er de bewijzen zijn er wat scheelt het dat zou veel krachtiger overkomen dan dat de kind het hele leven hoort van je moet bidden. Je moet bidden, je moet bidden. Waarom moet ik bidden? Ik wil het ook voor mezelf weten, maar ik wil het ook voor de volgende kunnen uitleggen. Het is zo. Mijn vader heeft gezegd, ik moet bidden, jij moet ook maar bidden omdat je mijn zoon bent. En dan komt hij op werk. Uh, vasten jullie de hele dag? Ja. Oh, zwaar voor je? Ja, Eigenlijk wel. <lacht> Waarom is het zwaar? Omdat hij denkt dat het zwaar is en dat het alleen moet, zonder dat hij overtuigd is waarom het moet. Snap je wat ik bedoel? En dat is het gevaar. Vandaar dat wij heel vaak hierover hameren, en hameren en het herhalen. En het is misschien saai aan het worden, maar het is voor je eigen best wel. Zodat jij, inshallah ta'ala, zielen kunt winnen, zodat jij daar een da'i, een uitnodiger kan zijn, waar je ook bent. Aantal bewijzen, 1, 2, 3, 4, 5 bewijzen, dat hij gaat nadenken als hij thuiskomt, gaat hij zeggen: Ja, die moslim is niet zomaar iemand die iets blindelings volgt. Hij is niet zomaar die zijn voorouders ergens in uh, vertrouwd op blindheid en hij doet hetzelfde. Nee, wij moeten laten zien dat onze geloof berust op feiten, argumenten en duidelijke leiding. Duidelijke leiding. Allah Ta'ala zegt... Zeg, wie is degene die jullie voorziet in de hemelen en in de aarde? En wie is degene die controle heeft over jullie gehoor en jullie zicht... En wie is degene die de doden doet opwekken uit de... wie de levende doet opwekken uit de doden? En wie is degene die het bevel in zijn handen heeft? Zij zullen zeggen, Allah. Allah te Allah zegt, zegt. ...waarom zullen jullie dan niet vrezen? Waarom zullen jullie niet hem alleen aanbidden? Waarom zullen jullie niet houden aan zijn bevelen... ...opdat jullie zijn bestraffing ontlopen? Want jullie kunnen zijn bestraffing niet ontlopen... ...behalve door hem gehoorzaam te zijn. Ook zegt Allah Ta'ala in een ander vers... Zeg ...aan wie behoort hetgene wat zich bevindt in de aarde... Als jullie weten, zij zullen zeggen, zij Allah ta'ala zegt zullen jullie dan niet over Zeg, Hij zegt, van de wie is de Heer der hemelen, de zeven hemelen, en de Heer van de geweldige troon? Zij zullen zeggen, het is van Allah. Hij afa Zullen jullie dan niet? Reizen. Dus al deze voorbeelden, en er zijn heel veel tig voorbeelden in de Koran, en ook in de sunnah, die laten ons zien dat Allah Ta'ala degene is die de volledige aanbieding dient te krijgen. En niet door blindelings te volgen, of door te zeggen van ik kom uit die land, dus ik ben een moslim en daarom doe ik het en daarom doe ik het je moet overtuiging hebben en de bewijzen beheersen en de argumenten kennen en niet zomaar ik ben maar een volgeling of ik ben maar een cultureel verbonden moslim ook zegt Allah ta'ala in surah al-Baqarah wa ilahukum ilahum wahid en jullie hier is slechts één. La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Voorwaar, er is geen God en er is niets of niemand die het recht heeft om naast hem te worden behalve hij. Hij is Ar-Rahman ar-Rahim. Dan zegt Allah in hetzelfde vers wat erna komt, of het vers erna: Inna fi khalqi السماuati wal ardi, waktilafi leli wal nehari, wal fulki التي tajri fil bahari, bima jenfai un nas. Voorwaar in, in de schepping van de hemel en aarde. In de schepping van de hemelen en aarde. En de nacht en de dagwisseling. En de schepen die varen op zee. Wat voordeel is voor de mensen. En ook wat hij zendt uit de hemel en Uit de hemelen voor jullie op aarde. En verschillende dieren zich verspreiden. En hij bestuurt de winden en de schaduwen. Voorwaar. Tussen de hemel en de aarde, die zich bevindt, is een teken voor degene die begrijpen. Dus al deze lessen, die gingen over één, uh, of tenminste de laatste onderwerpen, die gingen over één fundament: het kennen van Allah, leren kennen. Waarom bestaat hij? Waarom dient hij aanbeden te worden? En welke aanbiedingen dienen wij te verrichten? En dat gaan we inshallah de volgende week behandelen. Verschillende vormen van aanbiedingen. Jij als moslim denkt misschien... ...de aanbieding bevindt zich alleen in de moskee. De ibadah. Maar wat doet jou denken dat een ibadah is... Allah Ta'ala zegt, Wa Ik heb de mensen en de djinn slechts geschapen om mij te aanbidden. Maar op welke manier moet je aan hem aanbidden? Wanneer al datgene duidelijk is voor jou, dan dient de vraag nog te beantwoord te worden, hoe dien je hem te aanbidden? Hoe, hoe moet jouw leven eruit zien, zodat je deze vorm van verwezenlijke in praktijk brengt? En dat is inshallah wat we... Volgende week zouden we doen. Dit was eigenlijk vandaag gepland. Maar dit was nodig. Om alvorens uh, over te gaan. Dus volgende week zullen we beginnen. Met de woorden waarin hij gaat spreken. En praten over. Welke vormen van aanbidding. De islam ons leert. En de iman. En de ihsan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu Mohammed. Als er vragen zijn. Kunnen die... Gesteld worden. Ook de mensen die, die live uh, volgen, die kunnen de vraag stellen. والله اعلم وصلى الله على اله